De VN-veiligheidsraad heeft president Karzai opgeroepen om de corruptie in Afghanistan te bestrijden. Eerder zeiden de Britse premier Brown en de Amerikaanse president Obama al dat Karzai de corruptie van de Afghaanse overheid moet aanpakken. In een verklaring zeggen de leden van de Veiligheidsraad verder dat ze de uitslag van het tumultueus verlopen verkiezingen accepteren. Normaal gesproken worden verkiezingsuitslagen verwelkomd. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben het staatsbezoek aan Mexico afgesloten. Tijdens de laatste dag zei de kroonprins tegenover de pers in Mexico dat hij slapeloze nachten heeft gehad door alle commotie rond zijn vakantiehuis in Mozambique. Ook koningin Beatrix zei geraakt te zijn door alle kritiek op het bouwproject.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 Alle 19 rechtbanken en vijf gerechtshoven openen vandaag hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke Open Dag van de rechtspraak. Er kunnen onder meer nagespeelde zittingen worden bijgewoond, vragen gesteld aan ex-gedetineerden en cellen bezocht waar verdachten wachten tot ze worden berecht. Ook kunnen vragen worden gesteld aan rechters. De Open Dag van de rechtspraak wordt één keer in de vier jaar gehouden. Het weer op veel plaatsen regen en het waait flink, later minder wind en wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt een graad of negen.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Ja, je moet er als de kippen bij zijn hoor. Voordat je het weet is het alweer afgelopen, gewoon. Goedemorgen, Toebak leeft op de radio. Het is even na 8 uur. Dat was het stil vorige week. Ja, hè? Ja. Ja, normale mannen kunnen zich wel aanstellen natuurlijk, maar het was echt een serieus gevalletje vorige week, hoor. Echt. Ik had een splinter onder mijn nagel, dat kan toch zeer doen, zeg. Ja, ja dat denk ik ook wel. Dus je moest de hele ochtend met je vinger in een bakje Ja, zoiets was dat gewoon echt. Ik heb echt de hele tijd... Oh, een heb vinger. zeer een vinger. Heel oh, een vinger. Zielig, zielig. Ja, mijn mannen stellen zich uh, ontzettend aan, uh, maar dit keer was het echt serieus gewoon. Ja, ja oké. Okay. Nou, vooruit. Dit is je vergeven, ik ben gewoon weer gaan slapen. Ja. was helemaal lekker. Ook eens een keer lekker zo op zijn zaterdagmorgen om gewoon in bed te blijven liggen. Ja, En nu ja, maar... zijn we er weer fris en fruitig. Mocht je het gemist hebben, vorige week hadden we geen uitzending, omdat... Uh, ja, dat is ziek en zeer. Laten ja. we het zo maar zeggen. Ik kan, nee, nee, kan je al kaartjes... Heb je de Mexicaanse griep? Nee, die heb ik niet. Ik nou, zie ge... je nog wel een beetje pips. Zie ik nog een beetje pips? Ja, maar had zo'n Trouwens, nu kijk je zo Frans naar me. En ja? ik denk ik, van... O. Ik dacht laatst weer, uh, zag ik een bekende Nederlander, ik denk toch lijk je op hem. Of wie? Gerrit Joling werd ik vroeger altijd uh, vooruitgemaakt. Nee, maar... ik vind jou een beetje lijken op Cor Bakker. Nou. Ja. <laughs> nou. ja. Als je ook nog zo'n mooie uh, piano muziek kan maken. Als je... nou. Ik ben wel goed met de vingers, maar niet op de piano. <laughs> <laughs> niet ook, moet wel op de juiste plek zijn. Dat is wel weer een inkoppertje natuurlijk. Ja, ook, hè. zeker. Nou, laten we geen uh, slavende kanalen wakker maken, want die gaan naar de kloten. <laughs> <laughs> Het moest even gezegd worden. Het moest even gezegd worden. Ja. Ik heb er volgens mij gisteravond wel tien keer voorbij zien komen. En ik heb volgens mij uh, anderhalf uur televisie zitten kijken. Dus echt iedereen denkt: van, Oh, dat moeten we ook in ons programma hebben. Nou, laten wij het er ook maar even zeggen. Hij slaperde kanaal, die gaat naast de kloten. Maar hij bedoelt, die wordt meegesleurd of zo. Dat is de stroom of zo. Ja, maar, maar ik denk ook dat hij echt nu echt is van gehad. En vannacht gewoon. Dat hij, uh, hij s'nachts nog uh, tegen. Tegen Maxima zegt van hé, hey, garnaal en zo, weet je wel. Ja. Of dat Maxima van, ga nou maar weg wat het garnaaltje. Dat soort opmerkingen, dat wil ik gewoon niet meer horen. Dat hij echt, uh, <laughs> droomt dat hij weer zo'n bakje garnalen voor zich krijgt. Ja. Hij, nee, die hoef ik even voorlopig even niet. Of zij denk ik maak jouw slapende garnaal voorlopig niet meer wakker. Nou, hij schijnt wel slaaploos. ben hij klaar met je. Snap nou, je zeg, hem? He? nou Nou, zeg. Hij valt. Nou, hij was al, ik, ik probeer het gewoon uit te barren, maar jij zit meteen weer op die uh, golflengte. Ja, ik wil, wil Willem-Alexander helemaal niet naar Maxima in bed visualiseren. Maxima, mag, maxima wel, denk ik. Ja, Maxima wel, ja, maar er zit al, altijd een grijs gedeelte dan. Zo'n balkje ligt daarover ja, al. Ja, dat is zo'n crimineel. Ik vond het ook altijd om met Willem-Alexander, vooral toen hij nog Prins Pils was en zo, en ik vond het wel een naarverwend mannetje. Nou, hij heeft, hij heeft zijn naam wel waargemaakt. Want is, hij is ook wat los in, uh, in, in, met woorden nu. Dat blijkt gewoon. Ja, heerlijk, dat vind ik wel heel, heel, heel goed. Schoonlijk. Hij heeft wel slapeloze nachten. Hij mag ook wel op de logeerkamer gaan slapen. Want hij is erg onrustig. Ja, hij heeft toch... Wat heeft hij nou een goede beslissing genomen? met die woning daarin? in... Uh, waar was het ook alweer? Ja, uh, Mozaam Biet, geloof ik. Ja. Hè? Ja. Hij heeft hij het nou wel goed gedaan. En zelfs koningin heeft er ook al zich druk om gemaakt. En heeft ook gezegd... De pers moet nou dus eerlijk daar verslag over doen. En niet elke keer... Uh, ...maar een leuke verhaaltjes ervan ja, te maken. Ja, maar wat denk jij nou, die pers? Die denkt iedere keer van... ...jongens, we gaan weer even een opnametje maken... ...en dan zijn ze een lekkere daar. Snap jij dat dan? Ja, natuurlijk. Oh. Logisch. Je moet ook een huisje gaan laten bouwen, natuurlijk. Ja. Goed dus even... Prijsjes. ...even goed wakker worden met een... Uh, ...up-tempo stukje muziek. Nou, zeg, we gaan even veel doen. Tom Cochring. Ja, die kan je ook gebruiken. Is... Ik heb hem eigenlijk nog nooit gebruikt. Dat is ook niet nodig. Live is de Goedemorgen. There's one day and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside the darkened door Where blues won't haunt you anymore With a brave heart free and lover soar Come ride with me to the distant shore We won't hesitate, break down the garden gate This much time to take Life is highway, je kan het op twee manieren zien natuurlijk. Ik was uh, volgens mij, vorige week, nee het was alweer twee weken geleden natuurlijk, was ik een paar stoelen aan het kopen. Logisch, ik ben altijd onderweg voor stoelen te kopen. Even dat is wat anders. Het was wel laatst op het journaal dat stoelen kopen, dat dat lucratief was. Ja, nou dat blijkt was dus. Bij uh, man bij het hond of zo, iets dergelijks. Meer je dat nou, ik dan dat oh, weer gemist? Ja, en ik denk van jemig, daar gaat je handel. Ja, nee, dat uh, moet niet te veel uh, in toele... het nieuws komen natuurlijk. Maar toen ging ik uh, naar Rotterdam en toen kwam ik op de A4. En toen hadden ze de hele A4 hadden ze afgezet. Gewoon. De hele A4 stond gewoon... Dus iedereen werd via de was het A44, weet je, zo Den Haag binnengeloopt. En als je Den Haag binnenkomt, rij af vanaf het noorden, zeg maar. Dan, uh, ja, dan kom je elke keer een stoplicht tegen. En weer een stoplicht, en weer een stoplicht. Ik heb daar voor mij wel anderhalf uur we gedaan over een stukje van tien minuten, geloof ik. Oh, vreselijk. Dat is echt afschuwelijk. Op een gegeven moment ben ik omgedraaid. Ik dacht, nou, laat die stoel maar zitten. Maar je hebt je... Uh, MP3 spelen, of dus is je iPod wel in de auto, dat je natuurlijk naar ons geweldig programma hebt. Ja, kan, uh, natuurlijk, zet. ik heb ja. die tijd zo goed benut en ik heb al mijn contacten weer aangeschreven. En ze allemaal in de auto nou, Dat is al zo goed. Maar goed, ik denk dat je ja, hoeft maar één weg dicht te gooien in Nederland. En is het gebeurd? Live is on the highway nou? Dan, dan is Echt? het een hel. Ja, en die ene weg gaat ook niet open, hè? Van, uh, uh, Almere naar Amsterdam, zou ze een dijk maken of zo? Of ja, uh... daar ja, was heel veel geld mee gemoeid. Ja, maar ja, ik vind het ook terecht. Want uh, ik denk, uh, eerst oud beleid en nieuw beleid, laten we daar maar even mee wachten. Want uh, ja, er komt zwaar weer aan. Ja, nou, en Almere willen ze natuurlijk wel als vijfde stad van Nederland neer gaan zetten. Maar Almere, ja, ja Almere, Almere. Weet je, die reclamespot die we hadden gedaan hebben ja. Ja. En dan kom je aan en denk ik, ja, het is leuke huizen, maar het is zo'n woondepot. Iedereen woont op elkaar, in elkaar. En waar is het centrum? Oh ja, ja leuk. Maar het heeft geen sfeer. Het mist ja. gewoon nog wat, hè. Dat is gewoon jammer. Maar wie weet gaan ze er nog iets van maken. Uh, verder lees ik vandaag in de krant. Ik zit even te kijken. Oh ja, hier. Wilders kan zich er nog wel druk om maken. Er is weer, hij heeft hier iets gevonden waar hij zich druk om kan maken. We zijn er ook een onderzoek gestart naar het feit van, is hij nou een rechtsradicale? Rechts of is hij gewoon een democraat? Oh ja. En uh, nu uh, heel veel mensen, ja zijn tegenstemmers natuurlijk, of zijn, tegen, uh, zijn, zijn tegenstanders, die hebben een onderzoek gedaan die hebben gezegd van, ja het is echt een radicaal en het is toch een racist en je gaat er nu op een racist stemmen. En nu zegt Wilders, ja dat is leuk hè. zo word ik weggezet en nu gaan andere mensen denken, ja nee ik kan natuurlijk niet op een racist gaan stemmen, dus laat ik dan maar niet op hem gaan stemmen. En hij zegt, ja nu word ik al bij voorwaard gediscrimineerd. Ja, maar dat wist al. Hij, hij is zo bezig met al die onzinningen. Ik zou er gewoon niet op reageren en gewoon eens met een goed programma komen. Maar dat schijnt er nooit van te komen bij hem. Ja, dit is de waan van de dag, hè? Die maakt ja. dat hij dat allemaal niet kan doen. Het is allemaal <laughs> zo'n zo lekkere clown, uh, ja, waar clown uh, praktijk waar hij mee bezig is. En er komt niks tot zinnige dingen. Maar ja, het houdt ons allemaal wel bezig blijkbaar. Wat had, had u nog zo gevonden in de krant? Wat had ik nog gevonden? Uh, dat, zal ik even vertellen, dat er, in, uh, ja, dat is iets heel flauws, maar in Den Haag was er een, een meisje meehakken. Die was zogenaamd behekst door de ouders. En die, uh, de, de, hij, de, nu heeft het gerechtshof gevangenisstraf van drie tot negen jaar geëist tegen de ouders. Dus uh, de, de, het kind uh, was twee jaar. Ja? En het was uh, dus dood. Maar uh, de, de artsen vonden er echt diverse botbreuken, bloeduitstortingen en kneuzingen. Oeh. Altijd dramatisch al die berichten over kinderen. Hè? Ook door die vaccins. Er zijn ook wel berichten ja, over kinderen. Ja, en zo. baby's hè? Vandaag op de kletskant van Nederland ook. telegraaf natuurlijk. Uh, ook weer uh, een drieling waarvan eentje is overleden. Omdat hij ook gevaccineerd is. En gisteren ook bij netwerk geloof ik. Waar ook weer een paar kinderen overleden. Ja, omdat ze oh. gevaccineerd waren. En dan krijg je weer zo'n viroloog Of hoe je man ook heet. Die man komt er dan bij en die zegt van... Ja, maar ja, er gaan wel meer kinderen dood natuurlijk. En ja, Of ze daarvoor nog vlak, vlak daarvoor zijn gevaccineerd, ja, dat zou kunnen gebeuren. Maar dat hoeft niet, niet iets met elkaar te maken te hebben gehad. Nee, ik denk het ook niet hoor. Nee, dus, Maar het is wel triest. En heel veel mensen hebben daar natuurlijk een negatieve verhalen over. En die ouders die trekken dat zich gigantisch aan. Die denken gelijk van, oh, had ik nou maar eerder of ja. wat dan ook. Ja, vreselijk. Er zijn echt wat cowboyverhalen over die vaccins. Dat er onder andere ook allerlei zinnetjes in zitten, dat de regering jou in de gaten kan echt houden. Waar? Ja, <laughs> dat is wel heel apart. Ah, sorry, dat ik even wel moet lachen, maar dat is toch, toch bizar voor hem zoiets te doen. Wordt wel erg leuk op de kaart dan, hè? Oh, hij loopt daar. Dat is doen? Ik heb weer eens een nieuw beentje gevonden. Ik zoek weer eens een tijdje op internet. Daar vind je toch wel. Dat heet de Super Family. Nou, Lijkt de tros wel. Ik vind al, de intro... oppakkend. Uh... Ja. Been such a long time. leek het eerst wel de Simple Minds. Ja, de Super Family. hij I've Seen You Before, zoiets heet En er gaan waar de Four Tops, daar lijkt het ook allemaal op. Het is leuk dat alles gewoon weer opnieuw herleeft, lijkt het wel, in de muziekwereld. Het is, uh, het is tijd om op te staan, lijkt het wel. Ik zie hier echt, Jolande, heel moeilijk. Kijk, wie kiespijn of zo? Ja, ja ik, ik, ik lach als een boer met kiespijn, want de computer doet het heel moeilijk. Oh nee, toch niet een of van de virus. Is dat, heeft hij ook de Mexicaanse griep? Ja, nou, ik denk het. Ja, We moeten even injecteren zo. Is, is dat zo dan geen... <coughs> breng ik nou mensen op een idee? Dat moet ik ook weer niet doen natuurlijk. Dat ik mensen op een idee breng om een virus uh, te gaan uh, schrijven die ook uh, computer, of die de uh, Mexicaanse griep uh, die heet. Is doet dan dat je de, de zorgt dat je computer koorts heeft en zo. Ja, dat zal wel weer genoeg zijn. 20 minuten over acht. Toebak leeft op de radio. Fijn dat ik heeft aanstaan. Blijf aan het toestel. Er komen nog veel oh, meer leuke dingen erg, uh, voorbij. Van vroeger dit. Oh, ja, geweldig. heerlijk. Zeg. Straks nog fijne plaatjes om even wakker mee te worden. Onder andere de Bands of Skulls. ja Dat klinkt oeh, klinkt duister. En is het is toch duister. En nu hebben we nog een berichtgeving over... Over het goud. Oh, het de goud. De prijs Kijk. van goud is gisteren opnieuw fors gestegen. De prijs van een uh, try-ounce, dus 31,1 gram. Misschien ook weer vreemd voor die Amerikanen. Maar wat kwam voor het eerst boven de... 1100 dollar uit. En het is echt uh, behoorlijk. En uh, de stijging was onder meer te danken aan een bericht van de World Gold Council. Dat de centrale bank van Sri Lanka was overgestapt van het kopen van dollars op goud. Om de reserves aan te vullen. Ja, goud wordt dus door beleggers en overheden steeds vaker gezien als de veilige belegging die je kan hebben in de tijden van crisis. Eh, nou, nou, ze hebben het zwarte gaven opnieuw uitgevonden, denk ik dan. Goud, ja, natuurlijk ja, ja. goud. Goud werd vroeger gebruikt, die goudstaven, weet je wel. Ja, maar heb jij goudstaven thuis liggen dan? Ik niet. Nee, niet. Maar ja, het is allemaal fictief. Dat hebben we wel eerder over gehad natuurlijk. Maar ik vind het slim ja, het, om terug te gaan naar het goud, dat is de basis. Ja, misschien, en, uh, of misschien toch... Nu, nu wij zo... Uh, ja, ik zit wel goed. Je moet gewoon euro sparen. Want die staan uh, heel goed ten opzichte van de dollar. Ja, maar er, schijnt wel, er is weer een nieuwe uh, crisis. Een creditcardcrisis in aantocht. En het is 100% zeker dat wij er ook last van zou, zouden krijgen. Maar het schijnt ook alweer dat Bosch wel weer uh, klaar is om daar weer wat geld in te steken. Hij okay. heeft geld overgehouden. Omdat de DSB-bank heeft natuurlijk laten vallen aan de linkerkant. Nou, dan ja. reserveren we dat voor de krediet uh, Ja, voor je de nu over, ja, je moet consumeren. Dus ja, ik maak het er allemaal op. Jij maakt het echt ja, allemaal op? Nee, ik probeer de crisis te helpen. Maar... Ik heb het gewoon allemaal verdeeld over verschillende banken gewoon. Ja, ik ook. Dat is het beste volgens mij. En niet bij één bank dat je denkt. Nou, ook vind hem. Diks gaf ik, die, die, die ik zo'n lekker gezellige peer. Ik zet het allemaal bij hem weg. Ja. Nee, ja. Je, moet het echt je moet het echt verdelen. En kopen ze een autootje of zo. Of uh, koop een huis. Dat is uh, eigenlijk oh, prima beleggingen ja, ja, precies kopen ze gewoon het huis. Een huis koopt het er gewoon bij, joh, Dan laat je gewoon een student wonen. Ik vind dat jij gewoon het huis naast jou moet kopen. Dan kan je weer meer oh, stoel kwijt. Ja, precies graag. Zeg maar vooral die ene buren wil ik wel wegkopen. Door rubber in asfalt te verwerken, moet het in de nabije toekomst mogelijk zijn: stillere wegen te ontwikkelen. In Enschede is gistermiddag een experiment uh, gestart waarbij over een afstand 900 meter uh, drie dergelijke asfaltstroken zijn aangelegd. Weer moeilijk geformuleerd. Uh, het gaat om een proef van de gemeente samen met, uh, de, om, met de regio Twente en de stichting Band. En ook nog een of andere milieu iets. En, uh, nou ja, en een bandenproducent Vredestein is er ook mee in de zee gegaan natuurlijk. Het is even afwachten... Ja, of dat werkt of dat niet veel meer slijtage aan zo'n weg is. Natuurlijk, dat zou je ook nog kunnen krijgen. Dat zo'n weg na een paar jaar al versleten is. Net als banden. Ja, dat zou zo maar kunnen. Maar natuurlijk. wat slijt er eerder? Is die weg dan. Slijt die eerder? Of is de band? Want het is rubber op rubber. Je zou je denken dat het niet moet slijten. Maar ik weet het niet hoe het werkt. Het is natuurlijk ook wel een leuk gegeven. Dat is wel waar. Ben je klaar voor. De wilde plaat in de vroege morgen? I don't know Met Die pizza zit erin, die met die sporen, zeg maar, komt lopen en uh, uiteindelijk de oven aanzetten. Die Zit in deze plaat: Bands of Skulls. En dat heet, uh... heeft even een moment. Kijk, even blij. I know what I am. Dat is goed. Je moet even weten waar je ja, staat in het leven. Dat is een beetje is... zelfreflectie op z'n tijd. Dat is heel belangrijk. Hoor. Als je ook, daar ook wat mee wilt doen, zondagavond hebben wij meestal Inspiratieradio. Oh ja, en dan kan je ook. Uh... Ja, sorry, de buurman rijdt net weg. Cursussen volgen en Doe. zo, van, uh, zodat je je eigen ik. Dat je daarmee overweg kan. Ja, als je niet met jezelf overweg kan, dat valt niet mee. Nee, je, kan eerst, je moet eerst met jezelf leren leven. Dan pas kan je met iemand anders leven. Dan dat kan je met jou leven. Boe. Dat is ook zo. Ja, zoiets. Ja. Nou, ga dan eens weg, man. Buurman, die staat hier voor Oh, Oh, die lucht alleen al. al ja. die diesel, jongen. Ja, fijn. <laughs> Nou, geloof dat nou. hij nu weg is, hij, is, uh, hij gaat gewoon wat aardappelen halen of zoiets. Hij die, uh, die airconditioning aan. Ja, dat is, dat is echt een dit, zeg. Dat is echt nee, en merk en... je dat je gewoon op het platteland hier werkt, ook met alles. Ja, Heeft he, he? wel zijn charms natuurlijk alweer. Oké, okay, uh, nou, we hebben tijd voor regioberichten. Ja, ik had uh, Ik kan u misschien. Ik heb voor jou een heerlijk nieuwsje. Oh. Want uh, uh, je kan zo terecht bij de protestantse kerk hier aan het Kerkplein. Want er is weer een gezellige bazaar. En, uh, Vandaag? Ja, in oh. de kerk en in het jeugdhuis. En wij waren natuurlijk pas geleden geweest naar de zomerbazaar. Ja, Maar ja, die, die valt niet bij de winterbazaar. Oh, kijk. Want uh, dit is al 25 jaar en de mensen, de, het hele jaar lang, mensen die uh, willen kunnen spullen daar kwijt. En uh, volgens mij worden er ook wel hier en daar wat inboeltjes uh, geregeld, hoor. Voor uh, als de parochiaan... Oh nee, heet het is een parochiaan? Uh, uh, ik weet het eigenlijk niet. protestantse kerk, weet ik niet. Maar als een paar leden van de kerk uh, verscheiden naar de Heer gaan. Ja, dan, dan wordt er volgens mij ook wat een en ander daar uh, afgeleverd. En uh, er is ook nog op diverse tijdstippen een loterij met gulle bijdragen van de zandvoortse ondernemers. En nieuw dit jaar is, dat is natuurlijk wel uh, echt een primeur, er is een modeshow met kleding die zelf meegenomen wordt. Of die is uitgezocht bij een kraam. Of, of die gaat uitgekleed worden, dat, dat is zoiets maar. Nou, je wordt niet uitgekleed, de prijzen zijn heel schappelijk. Hoe ja, laat uh, begint het tien uur zeker? Iedereen is welkom vanaf half tien. Hè? Tot, ja, dan ben je net te laat. Hè, hè? Ja, gertje, die is net die ene lamp tot weg, af die stoel. Uur. Ja, ja. ja. die IEM stoel, is dan net voor mijn neus, wordt die weggeklauwd maar. ja, dus je kan maar. je vast helemaal opladen voor straks, want uh, zodra het tien is dan, uh, pieuw! Ja, sorry, de laatste half de uur. Uit. De laatste half uur kon het stil zijn hier op de zender. En nog wat nieuws over Heemsteden. Het dorp krimpt. Ja, ze komen allemaal hier toe. het is natuurlijk veel leuker om aan de waterkant van Nederland te wonen. Dan Heemstede. Heemstede vergrijst. En het bovental komt niet boven de 26.000 inwoners uit. En uh, ja, het is plus minus. Kijk, ze doen hier, daarin schrijft het college. Als de gemeente haar beleid ongewijzigd voorzet... ...zal het betekenen dat het aantal inwoners van 65 jaar en ouder... ...over uh, in 2030... Uitgestorven? Z nee, nee. Ja. <laughs> ja. Zal er nog één iemand wonen? En die heet Adem. Die moet dan weer een Eva zoeken. Nee, 40 zo vijf, zo 40 zou 65 jaar of ouder zijn. En ook de persoon die alleen wonen neemt ook toe tot uh, 35 procent. Ja, dan moet ze dan gewoon een, een paar gezellige ook. communes maken. Dan, dan fokt het weer aan. Ja, maar er zijn heel veel goede dingen geregeld voor oudere mensen. Dus vandaar dat ze naar naartoe trekken. Het is natuurlijk wel logisch om daar gewoon één groot oude dorp te maken. Uh, uh, gewoon het bejaardenhuis, heemsteden. Ja, oh. al die verkeersborden moeten aangepast worden. Met uh, ja. geen overstekende kinderen, maar overstekende bejaarden. Dat ja, is natuurlijk ja. allemaal. Uh, inderdaad, uh, geen fietspad, maar een rollatorpad. Ja, dat is wel zo handig. Een heel oude. Uh, oude. Vroeger had je het dorp, weet je nog, met. Uh, um, het dorp, het, Mies Bouwman heeft dat toen nog voor gestreden. Moest alle verstandigheden één oh ja, ons, ons, ons dorp heette ja, dat. Ons dorp. En nu kunnen ze misschien gewoon één dorp maken voor ouderen. Is ja, en we willen wel een vaporizer als, je, als ze eruit gaan. Dat ze automatisch even besproeid worden. Ja. Dus, uh, tegen, ze toch wat... Uh, misschien laten ze iets lopen of misschien ruikt ze een beetje zuur. Nou. Toch? Ja, je hebt gelijk. Ik was het alweer vergeten, maar je hebt wel uh, je hebt een punt daar. Oké, okay, uh, nog meer uh, regiobericht? Uh, uh, voor... Nog een regiobericht. Ja, er is morgen een jazz optreden van Ben Herman in de Krocht. En het is uh, Ben Herman, dat, uh, die treedt daar op samen met de uh, begeleiding van de bekende trio Johan Clement. En hij uh, is vooral bekend als alt-saxofonist... En hij speelt ook C-melodie, saxofoon. en dwarsfluit. en is bandleider van New Cool Collective. Oh die hij stoel, heeft, ja. ja, hij heeft onder meer heeft hij ook gespeeld met uh, Candy Dulfer, Wouter Hamel, Treintje Oosterhuis. Sasha LaRue. en nog vele anderen. Dus nou, het is vanaf, uh, vanaf een uur of drie. en volgens mij gaat om half drie de dus zaal open. Ja, die moet hier wel iets voor betalen. Maar uh, ja, het wordt uh, een spetterend optreden. Als je zelf nog geïnteresseerd bent in geschiedenis, ik heb dat altijd wel iets, en vooral ook dramatische dingen, zoals het leven van Elvis Presley, maar ook bijvoorbeeld het leven van Vincent van Gogh, weet je, Zee, van die hele. Lees je dat geschiedenis? Dat heb ja, ik nog nooit in een geschiedenisboek gelezen. Wel, ik dat is echt van Elvis Presley. Ja, als wel, wel geschiedenis. vind ik dat hoort bij je. opvoeding gewoon Elvis? Wie is het ook weer? Nou schamen gewoon. Dus er, is een lezing. er is een lezing over de brieven van van Sint van Gogh in Heemstede. Is dat is dus op woensdag 11 november. Dus aanstaande 11 november. Dan ga je een keer niet keuvelen. Dat kan ook. Ja, dan en Dan ga dus je bij... niet Sint Maarten lopen. Ja. En dan ben je en... daar ook vanaf. Ja. En op, uh, het is bij boekhandel Blokken. En ter gelegenheid van de verscheiden van zesdelige uitgaven van uh, uh, van Sint van Gogh. De brieven. Geeft een van de redacteuren redacteur Hans Luiten. Uitleg over het tot stand komen van dit project. De, even kijken hoor. De brieven van Vincent van Gogh vertellen in directe, meeslepende stijl. Het leven van deze man. Die on, en ook zijn uh, relatie die hij had met zijn broer. Dat was echt, die zat heel ingewikkeld in elkaar. De Vincent van Gogh Vincent van oor. met zijn oor. En die ja. had natuurlijk ook een aparte relatie met zijn broer. stuurde allerlei werken naar hem op en zo. En dus dan zat ze op echt zware tijden in een dip en zo. Maar goed, als je daar naartoe wil, boekhandel, blokker. Binnenweg 138 in heemsteden. Ga er even op googlen. Ja, het boeit mij wel. Jou waarschijnlijk niet. Jawel. Jij zit erbij te kijken. Zo van, nou. Ja. Moet het nou zo nodig? Weer die oude man met, met, met, met, met, met het één oor. Ga naar het Van Gogh Museum. Heb je alles gehad in één keer? Oh, Choose Christianity, don't choose vanity. He lost sanity a long time ago. Coming out, top shop girl with a pop-top, cheeky little boob, chee, lover. Round in the back door, crack, come, moses, slack for reason. I'll tell you what's more: Daddy be a tree, a meaner, never made a keener man, you should have seen. Down for dinner, all the salaries are fat. The mistress thinner. And all these cats have the kids on the celery, and all these twice have the men on the treasury. <laughs> And chips, play it up, cause you never ate Healthy little bite-sized pasta or salad side Literary lettuce and let's don't appetite Jamie Oliver, stick out your olive branch Kids ain't got a chance, look in a trance Out of your pizzas, join the pizzas Big distributors are fat, this is real life Sitting out for dinner, oh salaries are fat The mistress is a thinner All these cats have the kins on the salary And all these twats have the men's on the treasury I'm Quick and out on the, the tarmac, the there stands Scouse the Jack, Megaphone and Anorak shouting out, "Listen now! Why be a sinner when you can be?" The man's got point, yeah, where we've been Forgive forgiven All the sinners in the way, are sitting up for dinner Our salary's salaries are flat, the mistress is a dinner All these cats have the kittens on the salary And all these twice have the mittens have the mittens on the treasury ...zinders winnaars. Dat betekent zoveel als... Uh... Nou, dat betekent zoveel als zinders en winnaars. Betekent het? Uh, Zondigen en winnaars. En winnaars. Het is de Holloway's hier bij toebakleeft in de zaterdagmorgen... Het dus is een beetje een apartig weer ik denk, nou, het zou elk moment kunnen gaan regenen. Blijf lekker binnen. Nou, zelfs donderdag was het wel heel erg, hè? Nou, storm. Nou, nou, nou, nou. Nou, no. no, no, zeg, we gaan het weer met die klimaat of zoiets. En af en toe zo'n stenen en de Noordzee. en financiële wereld die op zijn kant ligt. Nou, ik denk echt dat de Maaienkalender afgelopen is straks. Nou ja, dit is een nieuwe film, 2012, ik ga hem wel zien. Oh, wat een dramatiek allemaal weer. Mensen zijn echt helemaal in de band van angst en dramatiek. en oh, ja, echt, het Waarom zwaar denk je dat en ik en allemaal geld uit wil geven? Je moet geen goud kopen, je moet op vakantie gaan. Vroeger was het seks, vroeger was het alleen maar seks. Wat je bij televisie tegenwoordig is het alleen maar dramatiek. En alles wordt uitvergroot. Ja, de seks kleine. is zo, zo geweest. Zo passé. Ja. Gewoon allemaal zo passé. Maar ik heb hier trouwens zo'n leuk berichtje in Amerika. Ja? Er is een man aangeklaagd voor rijden onder invloed. Maar wat is het nou? De sukkel, die belde zelf de politie om te vertellen dat zijn marihuana was gestolen. En uh, hij vertelde dus dat iemand in zijn auto had ingebroken. jas, geld en marihuana. Toen hij zelf in de bar zat. En toen belde hij hem even later weer om te klagen. Waarom komen jullie nou niet? En de telefonist zat echt een moeite hem te verstaan. Omdat hij achter het stuur zat. En om de haverklap stopte om over te geven. <laughs> <laughs> en kort daarna werd hij gearresteerd. op een verdenking van rijden onder invloed. Verde ja. Ja, ja, ja, ja, maak dat maar eens hard. Ja, maar ja, maar In, Ore in Oreg Oregon is het bezit van marihuana voor medicinale doeleinden wel legaal. Maar het is nog maar de vraag of... Uh, of deze manier hoe heet die, Calvin Hoover. Of die wel een vergunning ervoor had, had om het te mogen gebruiken. Daar moet je ook weer een vergunning voor aanvragen. Want het schijnt wel te helpen tegenovergeven, maar Ruwane, Vandaar dat hij zo moest kotsen. Er uh, zijn ja. mensen die, uh, ja, klinkt logisch. die uh, chemo's volgen en zo. Uh, oh ja. Die, ge, die uh, gebruiken het wel eens. Maar ik dacht dus laatst dat een collega zei, had gezegd dat zij het toen regelmatig... Nou, want die woont ook in de straat met een... Uh, met een coffeeshop. Ja? Ik zeg, dat denk jij toch altijd? Ze zegt: nou, ik heb het maar één keer gedaan. Maar ik vind het zo'n mooi verhaal. als dus ik dacht, nou, die heeft de hele tijd uh, stoten op de bank gehangen, weet je wel. Maar dat is dus ook weer niet zo. Nou, hoop te doen over, over die koffieshop, de grootste koffieshop ter wereld. Waar was het ook weer? neus of zo? Ik weet niet. Wat, oh. De gemeente had, had een, een nieuw plekje voor de koffieshop gerealiseerd. En er was ook mega grote parkeerplaatsen bij. Ja. En het was ook niet zo ver bij de grens vandaan. Dus iedereen kwam er naartoe. En dan geef ik... juist ja, steeds meer klanten, steeds meer klanten. Dan moet je voorraad ook steeds groter worden. En je mag maar een half kilo een huis hebben. Ja, dat oh, ja, is binnen een uurtje weg dan natuurlijk. Dus steeds grote voorraad. De dan kwam de justitie erachter van: hé, hey, dat mag niet. En toen werden ze opgepakt. Terwijl ze hadden zoveel geld verdiend. In die koffieshop. Dat ze zelfs geld konden investeren in een... Wat was het? Een bowlingcentrum of zo. Een tennisbaan. Wow, okay. Dus ze waren gegeven. Ge gewoon eigenlijk zwart geld aan het witwassen ja. Maar ook weer goed voor de maatschappij voor ja. daar de, de, ja, dus nu uiteindelijk werden ze daarvoor opgepakt. Ze hadden zeker ook van dat die uh, jonge drugsverslaafden dat die dan uh, konden werken in die woningbaan dat ze eigenlijk bezig waren met uh, replacements en zo. Ja, ze waren echt en hartstikke op, goed uh, bezig. Niet zo blauwe jongen, je moet vanavond werken. Oh, oh ja, oké, okay, hey man. Dat allemaal goed. Dan, dan, dan ben je eigenlijk goed bezig en uiteindelijk dan ga je toch zo voordat je het weet ben je over de grens heen. Ja, maar ik vind het ook een beetje dom van de regering. Dat dus, is van de gemeente de, gewoon. Ja, maar dat is goed voor de economie gewoon. Het dat blowen. blijkt. Al die toeristen die komen. Ja, we wat hebben we tegen buitenlanders? We staan goed op de kaart hoor, in de wereld. Ja, iedereen kent, weet ons wel te vinden. En iedereen kent Amsterdam gewoon. Iedereen heel... denkt dat iedereen daar continu stoot is. Daar ja, lijkt het wel een beetje op. We hadden het net over uh, uh, geen cent van Gogh. En het was afgelopen de week natuurlijk ook dat het Theo van Goch oh, ja. dag ja. was. Even, het was vijf jaar geleden. En toen stond je toch even stil. En met collega's had ik het nog over. En ik was eigenlijk toen heel gechoqueerd door mijn collega's. Ik werkte daar nog maar een jaartje of zoiets. En ik had de hele dag eigenlijk in de, mijn cocoon geleefd op mijn werk. En toen kwam ik thuis. En mijn vrouw werkte in Amsterdam. Die zat nu nog boven op nieuws. Die had het gevolgd. En die zegt van... Heb je het, heb je het nog een beetje gevolgd? Wat van Theo van Gogh? Wat bedoel je? Dat hij weer een nieuwe film? Ja, dat heeft hij gedaan? Oh. Hij is dood. Hij is neergestoken, neergeschoten. Of weet ik veel allemaal. Zijn darmen zijn eruit gesneden. En, uh, ah. en dat soort hele lugubere verhalen deden er rond en zoiets. Ik zeg... Niks van gehoord. We hebben met collega's nog gehad. Hoe kunnen jullie dat nou gewoon? Wisten jullie het, wisten jullie het niet? Jawel, maar er ging wel iemand meer dood en werd wel meer iemand neergeschoten. Ja, ja. Ik denk, Jezus, wat is dat voor een, voor een houding, weet je wel? Maar heb je, kan je het nog terughalen Wat je vijf jaar geleden, hoe je erop reageerde? Nou, nee, nee, dat niet. Wel, wel met Pim Fortuyn, maar met uh, Vincent, uh, dat droeg ook naderhand. de hand. Pas, goed, pas, pas door. Ja. ja, nou, er kwamen eigenlijk weinig mensen opdagen op de, op, de herdenking. op de herdenking. Ja, vijf jaar. Het is natuurlijk best wel weer een tijd, maar uh, ja. Ja, maar de oorlog uh, houden we nog wel een beetje vol, hè? Dat wel. Ja, dat wel. Maar dat met elkaar. waren er wel wat meer. Dat waren er meer, had ik gehoord. <laughs> jij ja, dat klopt ook. Ja, Iets meer. Iets meer. Kwart voor negen. Even de synthesizer aangezet. Zal ik vandaag gaan spelen. Oh, Maximo Park heb ik uitgenodigd. Die nemen de, de toetsen van me over. Komt er ook beter wat, wat, wat leukere muziek uit. Lost Prophecy With every single aspect Subtract the facts Come to your own conclusion The individual is privileged When I ask how are you Maybe I just mean how am I I line up my complaints And cram them into my reply What will I think about You'll find me sifting in the sleep failing to identify Items I can't specify You think of me as careless The fact that I'm aware of It's just a breakdown of my will Call it a negative skill Loss means cost Fiscal impropriety, it's been non stop. My mind is like a porous rock. Take me to nostalgic synonymous. You'll find me in lost property, you'll find me sifting aimlessly, failing to identify items I can't specify. You think of me as careless, a fact that I'm aware of. Just a breakdown of my will You could call it a negative skill Hope means cope With every single aspect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 Lost property. Ja, sorry, ik prophecy dacht ik. Ik zit meteen weer denk aan voorspellingen. Maar het is lost property. Dat is laatste nou eigendom. Ja. Ja, en als je boer niet ophoudt, dan gaan we daar ook zorgen dat het zijn lost property is. Zit je nou gewoon tijdens dit, dit rijprogramma zit je broodjes te nuttigen? Nee, ik heb hem al op. Oké. Okay. Maar nou, dat moet je uh, ook even aangeven van nog 10 seconden, dan kan ik gauw die hap... Ik heb mijn thee weggeslikt. Oh, oké, okay, goed. Dat komt ja. allemaal wel goed. Uh, Toebak leeft op de radio en Lost Property, ja, het gaat beter met de huizenmarkt. Heb ik heb een klein beetje laten vertellen. Het gaat niet echt heel goed, maar het gaat ietsje beter. Maar wacht even af wat straks met die kaartenkredietcrisis uh, gaat gebeuren natuurlijk allemaal. Ja. Um, ja, uh, oh ja, oh, ik heb hier nog wat berichten over. Tini Krein, ken jij haar nog wel? Is dat familie nee, ja. van de Krijne? Weet je, de, ja, dat is uh, een soort, hoe uh, noem je dat? Een uh, familie, uh, net zoals die, uh, die nare familie toen in Rotterdam of zo. Vlodder uh, familie. Ja, ja. ja, dit is een hele grote familie. De Tokkies. De Tokkies, ja, daar de had het iets van. weg van. De, de moeder en oma van de Maastrichtse probleemfamilie. ...heeft haar woning in de Parma-straat in de Limburgse hoofdstad zonder problemen overgedragen. Het huis was schoon en leeg en de sleutel is, sleutel is netjes afgeleverd. Zijn de woordvoerder van de woningcoöperatie daar. Twee weken geleden besliste de rechtbank dat Krijne binnen 14 dagen haar woning moest verlaten. Want namelijk de kinderen en de kleinkinderen maakten er een, een rommeltje van. Die kwamen op bezoek, parkeerden de auto's op de... Op de trottoir en er kwamen allerlei scheldkaronades uit. Het was echt. Maar waar moet die oma nou weer heen? Dat is onduidelijk. Dat weten dus ze als niet. Als ze haar in de bejaarde uitzetten. worden al die bejaarde mensen ook weer geterroriseerd. Nou, misschien hebben ze nog een kamer open. Over. want ze hebben namelijk een speciale straat voor hun ingericht. met genoeg parkeerplaats voor al die. voor al die familie. Voor al die bakken die ze daar besturen. Want het is echt een soort kamperfamilie. En waarschijnlijk trekt ze daarbij in. En Het grappige is dat ze hebben uitzicht op de, familie, of op de gevangenismuur. Nou, dan kijken ze vast van, uh, je hoeft toch maar iets te doen of je kan oversteken. Je kan oversteken. Of we trekken die muur gewoon door. Je kan in het huis blijven wonen, maar je kan... Oh, we zetten die muur gewoon om die, om die straat. Ja, dat lijkt me <laughs> ja. handiger gewoon allemaal. Ja, ook wel iets. Het heeft wel iets, ja. <laughs> Ik heb uh, hier uh, ook een leuk bericht dus een Brit Die heeft voor het eerst van zijn leven is hij met een metaaldetector op stap gegaan. En hij heeft dus nu een schat ter waarde van 1 miljoen pond gevonden. Dat is dus 1,1 uh, miljoen euro. Ja, vroeger was... Uh, dat was de verhouding heel anders. Maar die man die, die vertelde zelf van Ja, ik parkeerde mijn auto, pakte de detector, koos een richting. Ging zeven stappen vooruit. En daar lag het. Al dus David Booth, woensdagavond tegen de BBC. En de beginnende schatgraver vond in uh, het Schotse Stirlingshire... Vier juwelen die dateren uit de ijzertijd. Uh, van ongeveer 800 voor Christus tot het begin van de westerse jaartelling. Het is de belangrijkste goudschat uit de ijzertijd die ooit in Schotland is gevonden. En de man heeft de juwelen afgedragen aan het Nationale Museum van Schotland in Edinburgh... Edinburgh En ze zijn daar sinds woensdag te zien voor het publiek. Ik denk dat hij trouwens uh, dan wel voor zijn leven lang staat bij de juwelen dat hij ze gevonden heeft. Maar ja, ja, dat je wel. kan er natuurlijk niet veel mee. Je kan ze, ja, je kan ze smelten. Maar dan uh, is de waarde een fractie van wat dat natuurlijk zo in de originele staat maar wat is. Maar zou, zou je nog wel een, uh, een fee krijgen? Finders fee? Nou, misschien. Ja, Maar ja, van wie zijn ze? Zijn ze nou van hem? Ik bedoel, het ligt daar dus gewoon al... Een paar duizend jaar. Ja. Of is het dan gewoon van automatisch van, van, van, van de strandvonder? Want bij ons is het zo, hè? bij de gemeente. Ja. Als er dingen bij aangespoeld raken op het strand. is het oorspronkelijk is het van de burgemeester. Maar hij zei zelf laatst ook toen wij een kennismaker hadden... voor nieuwe. ...medewerkers bij de gemeente zeggen... ...toen vertelde hij dat hij dat dus was... ...maar hij zegt, nou gelukkig brengen ze bijna niks naar me toe... ...want ik moet er ook weer niet aan denken... ...dat ja, de hele zo hier ja, voor dat zijn we het raadhuis op de stoep wordt gedonderd. Ja, weet ik wou je. zeggen, ik heb nog een balk achterin in de, in de ja, auto liggen... Ja. ...ik wil hem in open haar open haard gooien... ...maar als hij hem in zijn tuin wil hebben, we geen punt! Maar als dus Hou blikjes, donder... alles kan in zijn tuin gegooid worden hoor jongens! <laughs> Maar alles wat van waarde is en zo, dat kan natuurlijk die kant op. Maar, ja, uh, precies. Dat, dan willen ze het wel hebben. Hij is nog kieskeurig. Ja, het is net, het is net een kringloopwinkel. Vroeger haalden ze alles op. Maar tegenwoordig komen ze langs. Ze de... Nee, mevrouw, dat mag naar het uh, grof vuil. Dat gaan we niet bij u weghalen. Doe dat doosje met oude sieraden, dat kan ik misschien nog wel een paar, een paar euro voor krijgen. En dan blijkt er gewoon echt goud in te zitten, weet je wel. Ja, dat zijn altijd weer leuke fondsen. Maar tegenwoordig komt het niet zo heel vaak voor, lijkt het weer natuurlijk. Lijke pikkers. Nou zeg, negativiteit. Toeboekleefs op de radio, wat hebben we hier? Oh ja, yeah. Reverend and the Makers, de nieuwe single hier, Hidden Pursuiters. It's a Bowie. Oh nee, tot niet. toe. Nou, lijkt het wel een beetje op, hè. Vooral als hij zegt over, zingt over space en uh, going to a galaxy en dat soort dingen. Steeds meer berichten over dat je je, je, je vakantie kan doorbrengen in de ruimte. En onder andere Virgin Galaxy Tours, dat is van uh, Virgin baas uh, Branson, die uh, biedt een uh, vakantie aan van drie dagen geloof ik en kost een 3 miljoen euro. Ja. Dollar, ah, joh. Een miljoen. miljoen. Je kan het makkelijk doen. Die hebt geld zat. Ja, en verder is er nog een ander bedrijf. Die biedt het ook aan. En die dan, dat kost een paar ton, geloof ik. Drie ton of zo. Of vier ton. En daar ben je drie minuten gewichtloos. Dan ga je naar de, de, de rand Voor, van de een ruimte. Paar ton? Een paar ton? Een paar ton. Dan kan je drie minuten gewichtloos zijn. en Dan kan je ervaren zijn om, om, dat je op de, de kan je toch beter gewoon een parachute, parachute springen? Nee, maar het schijnt toch iets anders te zijn. Dan ga je in zo'n ruimte, helemaal bekleed met van die kussens. Je kent ze wel, waar, waar ik regelmatig in zit, door de week. Als ik met je natuurlijk oh, ja, uh, net even te veel gebruikt heb. Dan zit ik in zo'n time-out. Nou, dat schijnt dan in de ruimte te zijn. En dan, dan zweef je daar met een paar andere mensen. Oh, zullen er niet veel zijn. Kamertje. En dan kijk je dus uit op de aarde. En dan zie je dus de aarde. Dus soms is ze heel klein. Oh ja, maar dan word je ook echt daarheen gestuurd. Is ja, het is niet ruimte. zo dat je binnen... Terwijl als jij gewoon in zo'n uh, space center bij de NASA... Nee. even mag oefenen in het gewichtloos zijn. Het kost toch geen drie ton. Nee, maar je moet wel in training ook, hè? Het is niet dat je zomaar... Uh, nou, je vertrekt morgen. Nee, je bent echt wel een paar maanden in training... Ja, voordat je, je die je moet, kant op gaat. Ja, je lichaam moet winnen aan de G-forces, toch? Tch, hoe klinkt dat stoer al? Aan de zwaartekracht. Oké, okay, uh, wat hadden we nog meer? Ja. Nou, een Italiaanse rechter in Trieste... heeft de moordenaar strafvermindering gegeven. En waarom? Omdat hij een gen draagt dat agressief gedrag zou veroorzaken. Dat is toch wel heel apart. Had dus, het was een Algerijn, die had dus bekend in 2007 dat die man had vermoord door om meerdere malen te steken. En hij werd dus veroordeeld tot negen jaar en twee maanden gevangenisstraf.